Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die snel een boosterprik nodig hebben, halen die in Duitsland. Bijvoorbeeld om op wintersportvakantie te kunnen naar Oostenrijk. De GGD adviseert om die reis niet te maken. Omdat het problemen kan opleveren bij de registratie. Maar daar trekken de meesten zich niets van aan. Nou, je moet naar binnen, je paspoort laten zien, een formulier invullen. En... Uh... Dan kan je eigenlijk gewoon gratis en voor niks kan je gewoon dat ding krijgen. Dan krijg je code en dan kan je hem scannen. En dan kan je op wintersporten. Ik denk dat hier, wat ik begreep, ongeveer 80% van de mensen uit Nederland komen op dit moment. Dus uh, ja, blijkbaar is daar toch vraag naar uh, uiteindelijk. De Duitse prik is niet in de Nederlandse Corona-check-app te zien. Wat veel Nederlanders daarom doen, is een Duitse corona-check-app gebruiken die ze laten zien op het vakantieadres. Wielrenster Amy Pieters blijft drie dagen langer in een kunstmatige coma dan gepland. Haar situatie is niet veranderd, zeggen artsen. Ze had vandaag moeten ontwaken, maar artsen zeggen dat extra rust een betere kans op herstel geeft. Donderdag viel Pieters tijdens een training in Spanje met haar hoofd op een steen. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft een brandweerwagen bepanserd met ijzeren roosters vanwege Oud en Nieuw. Het voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken... De veiligheidsregio spreekt van een trieste nasleep van de rellen op de koolsingel. Op RTL is nu de documentaire te zien Staand verder leven na de moord op Peter R. de Vries. Hierin zie je hoe het nu met Royce en Kelly, Peter zijn kinderen, gaat en hoe de afgelopen tijd is geweest. Ook gaan ze terug naar het theater Carré in Amsterdam waar hun vader weer zijn dacht met een groots afscheid. Ik heb er die hele ceremonie ook gezeten dat ik gewoon niet kon voorstellen dat ik, daar, dat ik bij de uitvaart van mijn vader zat. Dat het allemaal ook zo plotseling gegaan is. Het was heel surrealistisch. Verder spreekt de maker collega's van RTL Boulevard. Op 6 juli werd de bekende misdaadverslaggever na een uitzending van die show neergeschoten. Negen dagen later overleed hij. Het weer, het regent vanavond af en toe. Het koelt nauwelijks af. Morgen grijs, af en toe regen. En dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 On you. Ze hebben ook nog uh, dit jaar meegedaan aan de Waterland Popprijs. Die hebben ze overigens niet gewonnen. Die is uh, gewonnen door iemand uh, die, uh, die wij hier al twee keer hebben gehad. Jacob Edwards. dat was uh, de winnaar. En die finale die vond uh, plaats in, in de Pius. Daar uh, gebeurde het, ik geloof halverwege oktober was dat. Uh, daarvoor had uh, de Kroes uh, dit nummer al uitgebracht. Uh, fair enough, hoorde je de vorm van uh, loop.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 Had ik Tim, Jimmy en Rens in de uitzending van de box. Uh, ze maken een beetje op 60's geschoeide muziek. En dat doen ze bijvoorbeeld met dit nummer: The Bogeyman. of The Bogeyman, hoe je het mooi noemen wilt.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 Helemaal uh, uh, op zichzelf. En heeft uh, de eigen geluid weten te vinden. Ik heb het over de Lea Rai. En ze heeft dit uitgebracht. Illusive. Illusive. Illusive. I'm stomping through dust. As I walk through memories. I can feel the rest of them. Fears and rushes. But I'm still breathing knowing what I'm gonna see. When I open up the door again. Of claws, but like your heart, it's impossible for me to see through it. I ain't losing, but I'm losing. If this heart of mine could just take control from my sense and time, I'd let myself go to have peace of mind. Make me.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 ja. Um, en het geeft, hoewel dat natuurlijk in deze tijd moeilijk is, maar ook wat betreft dus die showmogelijkheden, geeft het gewoon uh, ja, dus een practice fee, zeg maar, dus gewoon een eerlijke gage. Um, en dat mag ook een livestream zijn, dus dat, dat is in deze tijd echt wel nodig om, uh, om die extra uh, ja, plus te kunnen leveren eigenlijk. Dus ja. ik ben blij dat het door blijft gaan. Ja, weten de mensen ook de weg naar NH-pop te vinden als je muzikant bent of uh, een band bent of wat dan ook?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 Uh, en ja, alleen als ontstemd als een, als een malle. Uh, daar heeft hij veel mee gespeeld, maar dat geeft een heel mooi effect. Ja. Maar ook bijvoorbeeld 12-snare uh, gitaar bespeeld met uh, strijkstokken en een uh, heel, heel vaag Indonesisch instrument dat hij uh, gebruikte mm -hmm. om uh, ja, het effect van een orkest na te boven. Ja, uh, uh, uh, uh, was hij eigenlijk ook een beetje uh, ja, min of meer een liefhebber van de klassieke muziek? Ja, nee, hij, hij, hij uh, uh, hield zeker ook van de, de klassieke muziek.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 won't save me They save jobs and banks Economies and so My fate's abandoned Concealed By your mists And mists and midst And midst Like your traffic Orquest draws your Fun of here. Alma staan.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 altijd dat, dat ik dat ik het goed uitgetimed heb maar niks is minder waar zie je fm allemaal fijne dagen en een voor